De Afghaanse president Karzai heeft vandaag een onverwachts bezoek gebracht aan Marja. Die stad in het zuiden van het land was tot voor kort een talibanbolwerk. Maar onlangs werd Marja door internationale en Afghaanse troepen heroverd. Karzai had in een moskee een ontmoeting met ongeveer 300 burgers. En ook de Amerikaanse generaal McChrystal was daarbij. Karzai beloofde de inwoners de stad te herbouwen en voor veiligheid te zorgen. In Weert is een 39-jarige vrouw dood in haar huis gevonden...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 was de eerste plaat na het nieuws en weer van 2 uur op CFM en AB Radio. Je Kissing the Pink en One Step. Bloemendaal op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. 6 over 2 een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kermeland op CFM en AB Radio. En het is lekker weer daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En vanmiddag wordt er ook gesport. Tegenover mij zit uh, Albert-Jan Vos. Goedemiddag, Albert-Jan. Rof, tijd geleden, jongen. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen twee oh, en vijf uur? Zoveel. We gaan natuurlijk de regio in. Met de, de diverse uh, sportactiviteiten en andere activiteiten. We gaan bellen met wat, uh, vertegen, met, met wat verslaggevers. Kijken of we nieuws kunnen, hun nieuws kunnen ontfutselen. En natuurlijk ook veel sport. Uh, er wordt vanmiddag gevoetbald. Bloemendaal tegen SVI. Ja. Dus daar krijgen we een uh, live verslag van Van Tjerk. Op de Bergweg. Ja. En verder gaan we natuurlijk ook even kijken, de eredivisie volgen vandaag. Want PSV uh, uh, heeft gisteravond verloren. Moet je dat nou meteen ja, zeggen dat zo? dat moet ik zeggen. Nou, dankjewel. Veel <laughs> autosport. We gaan natuurlijk naar het circuit uh, waar de Final Four wordt verreden. Met, uh, daar hebben we verslaggevers Jaap, uh, Jaap Koper en Willem, Willem van, van rondlopen. We hebben golfnieuws, uh, Formule 1 nieuws en natuurlijk er wordt er vanmiddag gehockeed. Een ouderwetse klassieker. Niet in de regio, maar dan wel uh, op uh, de hockeyers in het WK in India. Een heuze Nederland-Duitsland. Oké, okay, dat gaat spannend worden. Dus daar gaan we ook verslag van en doen. En wij gaan het volgen bij Zondag in Kenneneland op CFM en AB Radio. Maar eerst weer wat muziek. Hier is Westlife. in kenneland blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte De dus laatste single van Ryan Shaw. Wat mij betreft een van de betere platen van dit moment. Zondag in Kennemeland bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Uiteraard aandacht voor de verkiezingen van afgelopen woensdag. In de hele regio werd er gestemd, maar niet in Bloemendaal. Nee, dat had natuurlijk met de fusie met Bennebroek te maken van vorig verleden jaar. Klopt. Dus ja. vandaar dat er geen, geen stemmingen waren in Bloemendaal, maar wel in de regio. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst even wat ander nieuws. Ja, en voor de luisteraars onder u die het nog niet weten... er rijden geen treinen vanuit Zandvoort en naar Zandvoort dit weekend... Het is mooi weer, zal Thomas, druk worden vandaag in zo voort. Is dus, het weer uh, mooi weer? Gaat ja. rijden die treinen niet? Nee, nee, nee. Dus maar u gewoon kunt... de bus nemen, dan kom je er ook. Er zijn speciale bussen uh, uh, ingezet en uh, wilt u daar meer over weten? Over trektijden, aankomsttijden en dergelijke. Verwijzen wij u naar www.ns.nl. De NS-bussen stoppen aan de zuidzijde van station Haarlem. Bij de overige stadsbussen en in Zandvoort. Boven het station op het Stationsplein. Dus u kan met de bus altijd naar Zand, naar het zonnige Zandvoort. Vanuit de regio. En er staan nog wat uh, strandpafviews, dus ik verwacht best dat het uh, druk gaat worden vanmiddag. Dus uh, nee, het is gezellig, het is lekker fris. Dus ideaal weer om een strandwandeling te maken. Gewoon lekker naar Zandvoort of Loemendaal, het strand op. En dan genieten een van het mooie weer. Het zomerse gevoel krijgen. Dat dacht ik ook. Zo dadelijk gaan we weer aandacht besteden aan de Eredivisie, de wedstrijden die vandaag gespeeld gaan worden. De tussenstanden hebben we het over. Ja. Belle is hier. Cosas bellas de la vida Escri ZANG bellen per snel over naar Cherk de Blauw Goedemiddag Cherk uh, goedemiddag hier vanaf uh, de Bergweg waar uh, die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en SVI al uh, een kwartier uh, bezig is. En waar de stand al uh, 1-0 geworden is. Het was in de 15e minuut, was het Paul John uh, die hem goed aanraakte. Dat was een goede voorzet aan de linkerkant. Het was uh, Tim John die de bal oppikte. Tim, Tim John gooide de bal naar links naar Joost Hofker. Joost Hofker kwam doorgaan langs de linkerlijn en uh, gooit hem goed voor. En uh, Paul John zat er tussen met zijn tenen van de schoen en tikte hem zo in het doel. En dat betekent hier in deze wedstrijd een 1-0 voorsprong voor Bloemendaal. Uh, Bloemendaal. Maar het twee plaatsen gewijzigd is het opzichte van vorige week. En dat komt omdat uh, Gijs-Jan Poelgeest uh, een schorsing heeft. Die mag vandaag niet, uh, niet meespelen. En uh, dat betekent dat Robin Burns op zijn plek is gekomen. En dat uh, Toon Weer, die vorige week uh, zeer goed speelde op de linkse uh, buitenplaats, die is geblesseerd aan de hamstringblessure. Dus die is Bloemendaal even kwijt een aantal weken. En dat betekent dat Michel Abrams, daar weer staat. Komt er een van, van Bloemendaal? Het is weer die de bal oppakt. Beren schuift die Citybal dan tegen de nummer 9 uh, Rondel van de Lucht aan. En dat betekent een ingooien voor uh, Bloemendaal. Ter hoogte van de middenlijn. Die gaan we meenemen. Kijk heb gevaarlijk geworden. Dat is Tim Jan. Tim Jan heeft de bal in zijn voeten. Dus het tweede handel. Maak een ja, schitterende beweging. Moet dat die bal doorspelen. doet die dan ook. En die speelde hem op de heren. Maar dat lukt niet. En dat betekent dat de SVI weer terugkomen. En de Sander Beuwe. Die die goed de bal oppakt. En die plaatst van te hard. En dat betekent dat de keeper van SVI. Uh, Raymond Schippers. Die bal rustig kan oppakken. En dat hier speelden we deze wedstrijd. 17 minuten. Met stand uiteraard. 1 tegen 0. En straks uiteraard meer met Sterk de Blauw. Inderdaad 1 tegen 0. De tussenstad al daar op de Bergweg in Bloemendaal. Iedere zondag tot vijf uur. Candlelight Flows a shadow on your cloudy eyes And I I get lost in you Day that night I'm feeling something that I can't disguise Snel over naar uh, de Blauw, En hier is de stand uh, 2-0 geworden in uh, de wedstrijd tegen SVJ. Het was Michel Abrams in de 20 e minuut die beheerst in de linkerhoeks geworden. Het was uh, Tim jan wederom die de bal oppakt in het middenveld. Die zag Michel Abrams goed staan. Michel Abrams pakte de bal op en ging naar de rand van de 16. En haalde verwoestend uit. En dat betekende deze wedstrijd na 20 minuten spelen dat stand 2-0 is. d <laughs> de single van Jessica Volker en update. Ja, we zijn vandaag bezig met de race op het circuitpark voort Hebben we het over de Final Four. Snel over naar Jaap Koper op het circuitpark voort. Goedemiddag Jaap. Ja, hey Robby. Nou, het is een, uh, het, het is een, een, een uh, komen en gaan met allerlei auto's. Want uh, we zitten hier uh, boven in het mediacentrum uh, kijken. We horen ineens een vreemd uh, geluid. En ineens staat een Porsche voor het... Uh, ...voor de Tarsombocht uh, terecht uh, tegen de vangrail aangekomen. Nou ja, dat, uh, dat ja. is heel vervelend voor, de, voor degene die het uh, betreft. We weten nog niet uh, precies wie het is, maar volgens mij... Uh, waarschijnlijk berekening zou het dan uh, de heer een schuld moeten zijn. Een van de, de twee heren. Die zit, uh, die zit tegen de vangreel aangekomen. Uh, de wedstrijd is uh, levendig, moet ik er ook bij zeggen. Want er gebeurt van alles. Uh, wisselende uh, leidingen op dit moment, uh, of wisselende uh, kopposities... Uh, ...dan is het uh, de uh, hele mooie megaan van uh, de van de heren van Verschuur die, uh, die het uh, doen. Uh, de equipe met uh, nummer 105 van Jeroen Schothorst en Jeroen uh, Beelen heet die. Uh, en dan is het weer vervolgens uh, de, de auto van, uh, van Nieuwenhuis en Heesmans bijvoorbeeld die, uh, die erin uh, rijden. Met een hele grote V8-silhouetwagen die heeft ook nog heel even op kop uh, gelegen. En ook nog, en dat was ook wel een aardige verrassing... dat was de, de, ja, de Corvette van, van het Hof, Amres en Werkman. in die uh, laatste twee uh, drie heren die kennen we dus ook nog wel uit de Tourwagen Diesel Dieselcup. En ze rijden dus nu met een hele grote Corvette erop. De situatie zoals die nu is, is dat uh, de Blekenmolen en uh, Van der Laar... Uh, de compositie hebben in de Divisie 1. Dus ook het uh, totale uh, veld aanvoeren. Er is nu een code 60 en dat heeft alles te maken met dat uitstapje van... Uh, de, ...de familie schuld aan, uh, aan het eind van het rechterstuk. Dus uh, wanneer dat uh, opgelost is, daar zal het dan wel even een tijdje overheen gaan. Nou, vervolgens uh, ga ik dan even mijn blaadje erbij uh, pakken wat er uh, verder allemaal uh, op dit moment op de baan aan de hand is. En dan heb ik het over de situatie van ongeveer een minuut of tien terug. De divisie 2 wordt aangevoerd uh, door Rob de Laat en Theo de Printer. Nou ja, of het, uh, of het ook uh, hun gaat brengen aan het kampioenschap is uh, nog maar zeer de vraag... Hetzelfde geldt trouwens ook voor Sebastian Bleekmolen en Ronald van der Laar. Maar uh, om even verder in die divisie 2 de boel even af te maken... dan zien we dus ook nog op de tweede plaats daar rondrijden. En dan pak ik even weer het blaadje erbij. En dan zeg ik Leo Edman en Sander Edman, die handhaven zich aardig voorin. En ook uh, de equipe van Boerenkans en Sander van der Sloot doet het goed. Die uh, vinden we terug op plek 3. En in totaal uh, veld uh, rijden deze mensen op... De plekken 10 en 13 en uh, dat voert laat en uh, de printer is dat op het moment dat ik dat uh, had uh, geschreven en, uh, laten we zeggen dat is ongeveer een minuut 10 terug. De negende positie overal. Dan zitten we in de divisie 3. En uh, dat is een uh, plek waar uh, Jeroen de Boer uh, met uh, Leon Rijnbeek rondrijden. Die rijden op dit moment op plek 6. Tenminste uh, wat ik zeg. De pijlpunt uh, is uh, 10 minuten terug. Ze rijden met een BMW vandaag. Ze moeten denk ik gedacht hebben van die, die Toyota. Daar uh, is wel het nodige mee aan de hand uh, geweest. De dealers uh, die uh, in opstand uh, kwamen omdat er wat met die Toyotas uh, uh, aan de hand waren. Met gaspedalen die niet werkten. Dus uh, de familie Dembouwer dacht uh, van weet je wat. Wij zitten voor de Final Four maar een BMW in. Dan hebben we dat uh, geduwd niet met een ouders. En uh, ze rijden daar uh, heel erg uh, goed mee uh, rond op dit moment. De tweede plaats uh, in de divisie 3 wordt op dit moment ingenomen door, een, uh, door uh, de Fouille Steenmatch, die rijden met een, een Clio rond. En de equipe van Van de Helm Stakenburg en de Groot die rijden op de derde plaats rond. Dan nog in de divisie 4. Uh, ook daar is uh, nog wel het uh, nodig over te vertellen. In de divisie 4 uh, is uh, dat zijn eigenlijk de toewagen diesels die erin rondrijden. Uh, Roelenveld en Bas Baars, we kennen ze allemaal uit de toerwagen. Diesel Cup, met die Volvo, die rijdt uh, daar uh, vooraan rond. Achtervolgd door uh, de equipe van uh, Lisette Braams, Luc Braams en Duncan Huisman. En daarachter vinden we dan nog uh, de auto van uh, Lef Friedman en Teun van Dam in de Auris. Dus die vinden we daar nog terug. Wat uh, doen dan de overige uh, Zandvoortse inbrengen dan nog in dit veld? Op de 34 e plaats vinden we uh, Peter Furt. Met Peter Fontijn in de BMW. Uh, het was nogal een beetje hilarisch vanmorgen. Want Peter Fontijn die trok vanmorgen de gordijnen over. En die zegt, het is jammer, het is mooi weer. En als het uh, slecht weer is, dan komt hij altijd beter uit de verf. De 40ste plaats, die wordt ingenomen door Marijn van Kalanthout. Samen met die uh, auto van, uh, van Danny van Tongen met uh, de Reddekool. En die, ja, die hadden de vorige keer de pech. Dat uh, een van de twee een minuut langer doorreed. Uh, en daardoor werd de, uh, ja, werd de overwinning afgenomen in uh, de wedstrijd van februari. Maar nu rijden ze uh, gewoon uh, rond. Maar wel in een positie waarvan je kunt zeggen: van ja. Het is niet uh, voor de prijzen voor, uh, van vandaag. Maar dit is uh, zoals de situatie is. We hebben er nu nog uh, twee uur te rijden. Dus ja, het kan, er kan nog van alles uh, nog wat gebeuren. Vooral uh, aan de kop. Omdat, het, uh, omdat de kop uh, niet gek uh, met, uh, met elkaar uh, verschilt. Dus het uh, kan nog heel erg spannend worden. Ja, Jaap, de luisteraars van uh, AB Radio zijn wat uh, later ingeschakeld dan die van uh, CFM. Race zou om 12 uur starten. Maar wat is er bij de start gebeurd? Ja, bij de start is het uh, volgende gebeurd. Uh, ook uh, heel erg uh, pijnlijk, want in de eerste ronde, dat ging nog allemaal goed. Die eerste ronde meteen naar de start, dat, uh, dat ging goed. Maar toen ging men beg begonnen beginnen aan de tweede ronde. Nou, In die tweede, in die tweede ronde, dat was, uh, da daar ging het toch van alles en nog wat uh, mis. Het begon eigenlijk met een, uh, met een kleine spin van uh, Max, uh, Max Braams. Maar hij werd misschien uh, een beetje lichtelijk geholpen door een, uh, door een zeker. En... Zeker is het niet. Maar uh, Jan Rozenkrans en André Pisa zouden misschien daar uh, enige uh, bemoeienis mee hebben gehad. Maar vervolgens kreeg hij eerst aan uh, de achterkant van, uh, van zijn trio... Uh, ...Martin van den Berg uh, en Richard Budding op bezoek. En vervolgens daarna kwam Ivo Hokersveld, Janssen en Peter Paul Rutte... ...met uh, de match Volkswagen Golf. Die kon aan de andere kant nog eens, uh, ja, aan de voorkant nog meer uh, naar, naar binnen zetten. Dus uh, ja, het was voor uh, Max Braamse helaas... ...de wedstrijd uh, opgeven. Maar uh, de ambulance kwam de baan op... ...en dat had met name met een van de deelnemers uh, te maken. Want wellicht was door even dat tikje... Uh, ...ook uh, even beschrikken bij een van de, de rijders... Uh, uh, ...zou hebben gezeten. En dat is bij Martin van den Berg gebeurd. Hier hebben ze uh, naar het uh, ziekenhuis uh, vervoerd even geconstateerd uh, dat het niet ernstig is, maar wel voor controle even kijken of alles uh, gewoon uh, werkt. Dus het is allemaal uh, met een cisser afgelopen. En toen heeft er een herstart plaatsgevonden? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Uh, Rode ro ro ro ro ro ro ro vlag. En uh, we zijn om ongeveer even voor half één opnieuw weer begonnen aan de Final Four. Oké okay, Jaap, dankjewel voor dit moment. En in het volgende uur van zondag in Kennemerland komen we uit, weer, uiteraard weer bij je terug. Oh,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 Cherk de Blauw, En Maar een penalty uh, is voor uh, SVI. Het was, was Thomas die dus hem uh, aanraakt. In het stadsgebied schijnt geeft de penalty. En Hengsvier legt die bal klaar om te gaan trappen. Komt die bal. Gaan de aanloop komt er naartoe. En hij uh, ziet het zwart door het midden. En dat betekent dat hier de stand 1-2-1 uh, uh, geworden is uh, in deze wedstrijd tussen uh, Bloemenaal en SVI. En dat er nog 5 minuten spelen is voor, uh, voor de rust. En uh, ja, dat is toch eventjes een dompertje. Dat kunnen we gewoon stellen voor Bloemenal. Maar Bloemenaal speelde gewoon heel goed. En, uh, ja, en had een aantal kansen nog uh, ook een uh, vlak achter elkaar om die derde erin te klikken. En ja, als je die niet baakt, dan krijg je hem tegen. Dat is meestal zo. En dat betekent dat nu die stand hier dus uh, 2-1 -E geworden is. En dan Bloemendaal uh, die aftrap uh, kan uh, gaan nemen. Het is Peltjong die de bal teruglaat naar Leunen. Leunissen. Leunissen aan de linkerkant van het veld. Naar Joost Hofke. Joost Hofke krijgt die bal in zijn boek. Dan gaat kijken wat die één kan spelen. Plaatsen dan diep uh, richting Tim Jong, Maar die kan er niet bij komen. Maar het is de verdediger van, uh, van uh, SVI die die bal over de zeilen heen trapt. Dus het wordt er ingooi voor, uh, voor Bloemendaal aan de overkant van het veld, aan de linkerkant. Maar die bal die zal natuurlijk gehaald moeten worden. Want die is over de boring heen. En dat betekent dat dus Averhamse, ja die, die bal aan het halen is. Komt die bal dan? Die komt dan uh, terug uh, op, het, op het veld. En dat betekent dat uh, Michel Abrahamse die bal kan gaan nemen. Nee, ik laat het over aan uh, Joost Hofker. Joost Hofker pakt de bal op. Gaat kijken waar hij heen kan gooien. Ziet dan kicken om de Verrijs aan de linkerkant. Of gaat hij naar voren stellen, dan gaat hij naar voren naar Tim Jong. Tim Jong de bal aan zijn voeten. Raag hem kwijt. Dan moet Joost Hotker in intreden. Doet hij dan ook goed. Pak plop de linkerkant. En weer wordt die bal ver over de boring heen geschoten. En dat betekent dat er weer een ingooi kan komen voor, uh, voor uh, Bloemendaal. Maar die bal die zal eerst uh, hier naartoe moeten komen. En die zal uh, gehaald uh, moeten gaan, uh, gaan worden. Dus Joost Hofker die dus over de boring heen spreekt om die bal te halen. Maar zoals ik al zei, dat zeiden, was een paar minuten geleden. aan de kansen voor, voor Bloemendaal. Onder andere was het uh, Michel, uh, Michel die goed schoot. En dat was uh, Paul hier, die de dekkel uh, raakte. Anders had het hier dus uh, 3-0 geweest. Maar dan komt die ingooi van Joost Hofker aan de linkerkant van het veld. Gaat kijken wat hij ingooi kan Ziet dan Tim Jan aan de linkerkant. Maar die bal die gaat weer over de boring heen. En dat betekent dezelfde plek wederom een ingooi voor, voor, voor, voor Bloemenal. En zo schiet je geen, geen, ja, geen centimeter op de hoop, natuurlijk, op het, op het veld. Maar het houdt wel het spel op. En dat betekent dat de SVJ niet kan, kan aanbrengen. Natuurlijk, wij hebben wel Joost Hofke. Gaat kijken waar hij een keer gooit. Ziet Michel Abrams komen. Je ziet dan Jeroen Dikken lopen, maar die kan er niet bij komen. En dan moet allemaal oppassen voor die counter. Want Bloemenal was naar voren, want het is Joost Hofke die in rechtdikt. En dan zal Kikongers moeten komen. Nee, Kikongers kan er niet bij. Dus wederom aan de rechterkant van het veld. SVI, SVJ, die wel die nog steeds heeft. Die dan hard en diep voor, en dan moet Pieter komen. En Pieter pakt hem heel goed weg, die bal. Pieter uh, Rijtsma, de doelman van Hij uh, Heeft een band uh, in zijn handen. Schiet hem ver en diep naar voren. Richting Michel Averans. Kan Michel Averans hem doorkoppen? Nee, hij kan er niet doorkoppen. Waar moet die tweede bal al gepakt worden? Maar het is er toch FVI die de tweede bal pakt. Maar het is Beren die er goed tussen zit. Beren plaatsen door in Sannebeuk. Sannebeuk terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas, we moeten gaan kijken waar hij heen kan spelen. Heeft dan een man tegenover zich. Heeft die bal nog steeds aan zijn voeten. En krijgt een zet. En dat betekent een ingooi voor uh, voor Broebedaal. Ter hoogte van de middenlijn. En, uh, die nemen we nog eens mee. Kijken of we de vraag gaan opleveren voor uh, Bloemedaal. Sebastian Thomas. Gooit er naar Tim Beren. Tim Beren. Ballen voeten. Een, twee, drie zijn voeten. Krijgt 1, 2, 3 man om zich heen. Plaatsen we dan door. Richting uh, Jeroen route. Dik. Helemaal vrij aan de rechterkant. Gaat dan richting Strasbourg. Moeten we dan voorgeven. Wordt uitgestikt door zijn man. Maar dat betekent Roenschop voor, uh, voor, uh, voor Bloemedaal nog. En... Uh, Nee, hij geeft hem achter de scheidszegger. Nou, dat had ik niet begrepen, maar volgens mij was ook zo schop. Ja, de scheidszegger bevreesd. En dat betekent dat we hier 45 minuten gespeeld hebben. Met de stap natuurlijk 2 tegen 1. 2 tegen 1, de wedstrijd tegen Bloemendaal, S.V.I. Uh, in Bloemendaal gespeeld vandaag. Straks gaan we weer terug naar Tjerk de Blauw. Maar eerst gaan we even kijken naar de eredivisie. Zojuist zijn er twee wedstrijden afgerond. Roda JC tegen Feyenoord. Eindstand 2 tegen 4. Dus een behoorlijke winst voor Feyenoord. Sparta Rotterdam tegen Ajax. Daar komt hij dan. 0 tegen 3. Ook dat een hele mooie winst voor Ajax natuurlijk. Gaan we naar de tussenstanden kijken van de wedstrijden die om half 3 gestart zijn. FC Groningen tegen VVV Venlo. 0 tegen 0. Datzelfde geldt voor RGC Waalwijk tegen FC Twente. En ook datzelfde geldt voor FC Utrecht tegen NEC. 0-0 daar de tussenstanden van de wedstrijden. zondagmiddag hier in Kennemelands CFM en AB Radio bij met zondag in Kenemland. tot aan 5 uur vanmiddag zojuist uh, Agneka, Agneta Veldschok en de hier is een, ja, ja, je... een lekker uh, zomersingotje, 83 alweer ja, we krijgen de zomer in onze bol dat dacht ik wel, we hebben er zin in uh... maar we moeten nog eventjes wachten vrees ik. Ja, nee, het is nog best wel fris hoor. Die temperaturen, nou, daar gaan we het straks wel even over hebben ja, in het weerbericht. Weerbericht, AB weerbericht. Het is we de politiek, afgelopen ja. woensdag. Werd erg gestemd? Ja, niet in Blommerdaal, zoals jij al terecht opmerkte. Maar dat had natuurlijk alles te maken met die herinrichting, herindeling van vorig jaar. Maar voor de statistici onder u nog even de rijtjes van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Heemsteden. En Heemsteden heeft natuurlijk een nieuwe gemeenteraad gekozen. En het aantal zetelsverdeling zetels, uh, is, is als volgt. VVD 7, CDA 3, P van de A 3, GroenLinks 2, Heemsteeds Burgerbelang 2, D66 4. En helaas, Nieuw Heemsteden heeft de kiesdrempel niet gehaald. Die blijft op 0. En volledigheidshalve ook even de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort. De VVD blijft op 5 en... Uh, OPZ3, uh, P van de A2, CDA2, Gemeentebelangen Zandvoort 2, GroenLinks 1, D66 ook 1, Nieuw Partij in Zandvoort ook 1 zetel en Sociaal Zandvoort ook 1. Wilt u een volledig overzicht en commentaren uh, nalezen, dan kunt u terecht op de website van abradio.nl. En uiteraard zijn de coalitieonderhandelingen onder in volle gang. Hè? Ja, en, dan, ja. en moet we moeten goed naar de gemeentehuizen kijken, want op een gegeven moment krijg je witte rook. En dan zijn ze eruit. Dat dacht ik ook. Nou, in ieder geval houden we het in de gaten bij CFM en AB Radio. Wat gaan de nieuwe coalities worden in de gemeente? Binnenkort weten we dat. En als het goed is, zo voor eind van deze maand. Moet wel lukken. Ja, dat, dat gaat sneller dan je denkt, toch? Het, het is zondagmiddag. Het is mooi weer in Kennemeland. En daar past dit plaatje heel goed bij. Hier is Frans Halsema.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 het meisje zegt ik hou van jou De jongen denkt waar kan het nou De hele boel zit tegen Hij drukt zijn nagels in haar hand En laag scheert over het weide land Alweer een DC-9 Ze staan verloren in de vlakte Hij denkt als ik er hier eens pakte Voor het oog van heel de nette buurt Zij denkt wat zijn in de verte bouwen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 Er worden zakjes friet gehaald Laag over buiten velder En DC-9 Bloemendaal op 105.8 FM En Zandvoort op 106.9 FM Je blijft op de blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland.